Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn afgelopen jaar meer topvrouwen in het bedrijfsleven bijgekomen. Bijna een derde van de nieuwe bestuurders bij grote bedrijven is nu een vrouw. Eerder was dat 1 op de 8. Deze hoogleraar weet wel waar de stijging door komt. Je ziet nu dat ook de vervanging op gang komt. Dus dat het ook inderdaad bedrijven die eenmaal een vrouw... In een van de, de Raad van bestuur of raad van commissarissen hebben gehad, of meerdere. Die gaan nooit meer terug. Je gaat nooit meer terug naar 0%. Dus die vervangingsvraag die wordt op een gegeven moment stabiel. En dan komt daar ook nog bij de bedrijven die voor het eerst een bestuurder benoemen. Wel zijn er nog grote verschillen tussen grote en kleine bedrijven. Grote bedrijven hebben meer vrouwen in het bestuur. Dat komt doordat ze daar vaker op worden aangesproken, omdat ze als groot bedrijf zichtbaarder zijn. Bij kleinere bedrijven gebeurt dat minder. Inlichtingendiensten van verschillende landen... waaronder die van Nederland waarschuwen voor cyberaanvallen... van de Russische geheime dienst. Die zouden het gemunt hebben op een belangrijke infrastructuur... in westerse landen en overheidsdiensten willen hacken. Dit om ervoor te zorgen dat het Westen Oekraïne niet meer kan steunen in de oorlog. Hunter Biden heeft schuld bekend in een belastingzaak tegen hem. De zoon van de Amerikaanse president is aangeklaagd... omdat hij tussen 2016 en 2019 een heleboel belastingen niet heeft betaald. Het gaat in totaal om zo'n 1,4 miljoen dollar... Bij de Amerikaanse justitie zijn ze verbaasd over de bekentenis van Hunter. Er waren geen afspraken gemaakt over strafvermindering. Een opvallend moment tijdens de gemeenteraadsvergadering van Almere gisteravond. Een theatergroep mocht meepraten over bezuinigingsplannen op cultuur. Dat deden ze door te zingen. You just gotta believe in liefde. Daarna klonk er applaus in de zaal, maar niet iedereen was fan, zoals dit raadslid van Forum voor Democratie. Ik begrijp waarom jullie het doen. Het is mooi en aardig en ik weet dat je de aardig wil zoeken. Maar laten we gewoon met elkaar in gesprek gaan. Ik vind dit niet een, een, een hele fijne manier van, van uh, uh, insprekerij. De voorzitter vond het gezang wel mooi en creatief, maar zegt dat het geen gewoonte moet worden. Het weer nog in het zuiden vanochtend bewolking en wat regen. Maar verder vooral veel zon. Later in het binnenland kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag max 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is wat drukker bij Amsterdam door de werkzaamheden aan de Ring Noord staat daardoor vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer. De vertraging is een kwartier. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je voor knooppunt Koenplein bijna 10 minuten tijdverlies. Op de A10 Zuid heb je ook een kwartier extra reistijd. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen ligt Modder op de weg bij knooppunt Holendrecht...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 Ik hoor een hele dikke Brom. Brom? Nee, serieus. Ik hoor okay, helemaal niet. Even kijken, broek. even kijken. Oh, is weg. Oh, is er zit één microfoon. Was, was die één microfoon hier uh, helemaal tof? Ja, daar uh, praat jij nou door. Nee, deze is wel goed. Ja, ja. Oh. Nou, goed. Oké, okay, uh, Vergeet met deze, deze interruptie natuurlijk. Maar uh, iedereen weer een hele goede morgen toe. Goedemorgen. De boys back in town. Ja, ja. Hey, hoe, Goedemorgen. Hoe was, hoe was jullie een vijf wat? Met wat? Je er vijf Oh, sorry, er zes Een zes De zes waar hebben we het over? Nou, ik had het over er vijf hij het moet er zes zijn. Hij bedoelt vakantie. Vakantie, -zes. O, er zes Er is er maar eentje die hier er zes heeft gehad. Dat ben jij, vriend. Is dat zo? Terwijl je toch radio deed. Dus ik voel me toch wel op een of een beetje verraden. Nou, het was leuk. Ja, het was leuk. Ja. Oh, het was leuk. Nou, mijn reces <laughs> begint vrijdag pas. Jouw reces begint ja, vrijdag? Ja, ja. Vrijdag, volgende week vrijdag. O jee. Donderdag eigenlijk. Dan ga je naar Kunnenveld? Oh, nee, ja. dat is in maart. Oh, dat is in maart? Ja. Je mag er in, uh, in oktober niet komen. Jawel, maar van mijn spaarparkje niet. Hoop, ja. ja, die is heel... Uh, ja, ja. ja. Die zijn heel, uh... Nee, maar uh, voor de rest, uh, ja. Wat, ja, wat hebben wij? Wij hebben een, een uh, gevarieerde... Ik zei hem links, zag jongens dus dit zo. Uh, een gevarieerde uitzending met... Uh, met uh, gasten? In... Ook gasten? Ja, gasten. Ja. Dit uur, volgende uur. Ja, hebben we dus gasten en, uh, en daarna ook nog gasten. En daar kan ik eigenlijk nog niet zoveel over zeggen. Het, het is tot het laatste moment of dat wel of niet doorgaat. Is het geheim? Oh. Nou, geheim. We secret. hebben geen geheimen natuurlijk. Maar uh, ja, goed. Dan zal ik het inleiden. Listen, do you want to know a secret? Oh. Waarom krijg ik bij jou nou altijd het gevoel dat het maandag is? kan er nou? <laughs> Ja, mama's en de papa's. Ja, we ja, hebben een lekkere Mooi. back to the city. En dat geeft ons een goed gevoel, Willem. Want dat is, dat, heb jij dat niet gegeven? Dat Het gevoel dat je papa en je mama weer in de studio zijn? Ja, zeker. Ja. Onze papa's ja. en mama's zijn er weer. Ja, die zijn er ja. weer. Ja, ja. ja. en dankzij jou, Willem. Ja. Dat vind ik leuk. En, heb je, Heb je ze opgeroepen, uit het verre verleden. Ja, maar papa's en mama's zijn er altijd. Zolang ze in je hart wonen, zijn ze er altijd. Dat is ook althans. zo. Dat is ook zo. Nou, ondertussen, de luisteraars die meekijken in de studio, die zien Gerry natuurlijk aan die microfoon trekken. Ja, wat is er aan de hand? We hadden te maken met een brommetje. Een brommetje? Een brommetje. Nou ja, Gerrie, zou je eens wat kunnen zeggen in die microfoon? Oh, dan, dan moet ik wel. Zo, Nee, dat is goed. Ze blijft maar zitten. Zeg maar. Hallo, hallo, hallo. Oh. <laughs> ja, dat is ook goed. Ja. Maar de brom is weg. Nou, goddank. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar... Nou, uh, ik heb soms magische vingers. Ik wilde niet in gaan denken. Nou, goed. Oké. Okay. Ja, nou, mooi dat de brom weg. Opgelost. Opgelost. Ja. Uh, maar gewoon naar het volgende nummer, want uh, straks... zijn we het Maar ik heb, wat, heb ik we... wat heb ik hier? Wat heb ik hier? Een snor. een snor. Jij had een brom, ik heb een snor. Dus we hebben. Een bromsnor. We hebben een bromsnor. We hebben een, een veldwachter hier in de studio. Uh, dat is volgens mij de gast die jij uh, hebt uitgenodigd. Het is toch een veldwachter? Of niet? Ja, min of meer wel. Of, ik direct al dan niet. Of vis ik nou achter het net? Nou, waarschijnlijk wel. Volgens mij <lacht> ga je nu een brug te ver. <lacht> Nobody's had enough of me And I'm laying flat out on the floor When you think I've loved you all I can I'm gonna love you a little bit more Come on over here and lay by my side I've got to be in you, let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me. in de medicine show. Ach, je ja. kent die man niet. Met een lapje voor zijn ogen, hè? Ja, ja, ja, ja, maar ja, het is een, het is een dokter. Dus ja. die hebben we wel nodig in de uitzending. Ja, ik absoluut. weet niet. Zou het echt een dokter zijn? Ik heb af en toe, ik heb af en toe een, dat ik een beetje tril. Dat je wat? Ik tril een beetje af en toe zo. Ben je nerveus? Nou, mensen die naar de camera naar kijken, die zien me nou ook een beetje schudden. zo. Ja? Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb een veertje ingeslikt, denk ik. Waar heb je in geslikt? Een veertje. Met een vogeltje. Nee, van, me, van, van mezelf. een duivenveertje. Oh, <laughs> ja. Ik krijg gelijk weer berichten. Heeft meneer duif een pilletje al gehad? Die ja. Staan? Vergeet in te ja. nemen. Ja, nee, nee, nee. <laughs> maar luisteraars van harte welkom, en Gerry, ja. jij bent een bijzonder natuurlijk, Gerry, want jij, nou ja, jij bent een eilandbewoonster geweest. Ja, ik, ik het... ja. Ik... Nee, Heerlijk verkeerd eilandmeisje. Ik was het eilandmeisje. Zo jij het, een heet het, een beetje, heet het ja. Ja, eilandmeisje ben je dan? Ja. ja, inderdaad. Een eilandmeisje. Daar heb ik ook een t-shirt van, en daar staat ook op. Ik ben al... En waar, waarom heb je dat nu niet aangedaan? Heb ik, uh, ja, dat heb ik niet aangedaan. Nee. Ik ben Haar, nou meteen... Een roze, de... roze t-shirt. Okay. met ja. eilandmeisje. Ja. ja, ik ben nou geneigd meteen om te zingen... Van, Come to my island. Mm. <laughs> nee, maar het was hartstikke leuk. Het was echt hartstikke leuk. Texel. Texel. En waar ligt Tessel ook weer? Voor de luisteraars dat die... Dat is het eerste eiland van de Waddeneilanden. eilanden Het eerste den eiland. Den van Den Helder. Als tenminste, als je van Den Helder telt natuurlijk. Want je hoort mensen altijd over uh, uh, oeral en over Terschelling en zo... Ja. Maar, is ook leuk. Is ook leuk. Zijn er strikt daar? niet? dat is ook leuk, leuk. joh. Ja. ook leuk? Eh, ja. Oeral. Oeral. Oh, sorry, ik ja. verstand je verkeerd. Elk eiland heeft zijn eigen uh, specialiteiten, zeg maar. Ook oh, vertel. Nou ja, Texel ja. is gewoon een heel leuk eiland. Het is toeristisch. Maar je er is er ook heel erg. Natuurgebieden heb je daar ook. Dus je bent, komt daar ook soms geen mens tegen. Het is geconcentreerd op de, op de dorpen die er zijn. Vlieland is heel. Bijna onbewoond, zeg maar, eigenlijk. Oh ja? dat is een heel rustig eiland. Terschelling is groter, maar dat is ook drukker. Maar ook, ja, ik weet niet, daar kun, kunnen heel veel mensen naartoe, maar je, je ziet ze niet allemaal. Is, op, de, op, op, op, op Texel vind ik dat ook zo. Ja. En ik vond het daar heel rustig. Ja. Maar je hoort nooit over Rotterdam, Rotterdam Plaat, En Oog Rotterdam Oog, Rotterdam Plaat, dat ja. zijn natuurlijk onbewoonde eilanden, hè? Ja, ja, dat ja, wel wel we overal Heel ja. klein, heel klein. klein. we ja. Maar en Ameland, heb... ja, Ameland, dat weet het dus eigenlijk niet, Ameland. Ameland. Ameland, een... Ameland. Ameland. Ameland, dat is een gebed zonder eind. Hè? Dat is een gebed zonder Ameland. Ameland. Ja. <laughs> Ameland. Ja. Ja. Maar nee. het zijn hele plezierige uh, eilanden, vind ik eerlijk gezegd. Maar ja. dan concludeer ik dat jij een natuurliefhebster bent. Ja, absoluut. Ja. Ja. En Wim, jij ook? Of? Ik, uh, ja. ik, ik hou uh, wel van de natuur. Dat, uh, <clears throat> ja. Van een natuur. Natuur, zei je toch? Een natuur. Ja, dat is mijn ja, accent. Natuur. Sorry, dat is mijn accent. <laughs> ik merk alweer weer, het gaat de verkeerde kant op met jou, dus ik zal me gauw weer een stukje muziek opdraaien. En dan wil ik er even bij zijn, omdat ik ben geïnspireerd door iemand, een, een vrij onbekend iemand, die draait toevallig de dinsdagavond tussen ramp en spoed, tussen eb en vloed. En uh, daar hoorde ik dit nummer en toen denk ik van nou, als wij weer eens een keer een uitzending doen, dan ga ik dat ook doen. En, uh, Valle Naper. Valle Naper. Die bruist, die, bruist, die, bruist, die bruist alles nog. Ja. In the railway station Got a ja. ticket for my destination On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Homeward bound Wish I was homeward bound, home where my thoughts escape, and home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be Homeward bound I wish I was Homeward bound Home, where my thoughts are escaping Home, where my music's playing Home, where my love lies waiting silently for.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 Escapin home when my music's playing home for my love lies waiting silently for me silently for me Ja heerlijk Ah, nou, ja. ja, Simon en Garfunkel. Simon en Garfunkel, ja. Dat zijn ja. toch, uh, hè? Ja, en, uh, die en, de vaders. Die, die blijven gewoon altijd. Ja, ik, ik, heb, ik heb wel eens verteld ook uh, in de uitzending van Tussen en Vloed hm. ...dat die mannen, en dat is echt gebeurd... ...in Haarlem in de Waag hebben opgetreden. Ja, klopt. Met, voor, met Kobe Schrijmer, hè? He, Kobe Schrijer, ja, dat was een ja. uh, impresariaat zeg maar, ja, in Haarlem. Ja. Voor 15 man publiek. Ja, ik, <laughs> dat is het, niet ja, te... ik weet het. Ja, ja, ja, ja. Uh, en er gaan ook nog... Uh, ik dacht op het uh, Noord-Hollands Archief zwart-wit foto's, dat ze op het Spaarne staan. Ja. De mannen. Maar dat kent toch niet. Je kent het niet op het op Spaarne. Een boot, op een boot? Op een boot. Oh, dat kan wel. Ja. Nee, op het Spaarne. Ja. Aan, de, aan, de, aan, de, aan de wal. Ze hebben daar ook een wal. Dan moet jij toch weten dat, dat ze daar wallen hebben. Dan moet jij toch weten. Daarom ja. moet ik dat weten. Ja. Jij bent de bekendste man met de wallen hier in Nederland. Jij nee, weet nee, alle wallen. Nee, nee, nee. Je hebt zelfs wallen onder je ogen. Nee, nou, dat zie je Echt. niet, want ik heb tenminste gekleurd glas, hè. <laughs> Zee, hey, vind jij het leuk, uh, mevrouw Rutte, om de, uh, mij uit te lachen? Ik nou? lach je niet uit. Oh, dat is het goed. Mevrouw, Ru mevrouw Rutte, dat is toch dat Mark toch een vrouw heeft? Dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is, is een groot geheim. Maar die geheim. ziet je gewoon na. Volgens mij is de tante van Mark. De, de tante van de Mark. De tante, weet je. Ha. Indische tante. Indische, Indische tante. tante. Want hij heeft ook een Indische achtergrond. Hè? Ja, heeft hij, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh? Zijn moeder, hè? Zijn, mo Zijn moeder. Is ook jouw moeder? Nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dat niet, nee. Nou, voor de luisteraars die denken van... waar hebben ze het nou over? We ja. hebben natuurlijk hier gerry Rutte. Hè, dus, ja. dus, uh, uh, nou, dat ik word er is... heel vaak op aangesproken hoor. Ben je familie van? Heel vaak. Ja, ja dan, dat... dan zeg jij? zeg ik, ik weet het niet. Het zal best wel erg ergens... zijn. Ik heb er geen actieve herinnering aan. <lacht> nee. <lacht> nee. Ik weet Nee. En nee. Ik heb er ergens in mijn smsen dingetjes staan, maar het zijn er maar tien. Ja, ja, ja. ja. Goed, ik geef je ik... uh, maar eventjes zometeen maar een muziek en zijn nee. Ah, even, even een grap tussendoor. Daar hoef je niet om te lachen. Even. Maar ik zit oh. in de. In... Ik zo... Als de pater nog komt in de Duitsland, ja, dan kan ik het ja, ja, ja. vertellen aan de pater. Ja. Want ja. ik heb me zo geschaamd. Ik zit in de kerk op de. Op de, op de Leidse Vaart. keer wel, hè? Ja, Bavo de, de katholieke uh, basiliek Sint Bavo ja, op de, uh, ja. de Westergracht uh, van de Hoek van de Leidse Vaart. Ja, de, ik, de grote ik kerk. Zit, ik zit in de grote kerk en het is een serene rust. Een ja. serene... Dus ik zit... oh sorry. <lacht> wat, maar, wat gebeurt mee? hier? Wat ja. gebeurt hier? Een <lacht> ja, serene rust en ik zit daar zo achterover, zo in die kerk. Zit ik te genieten van de stilte en, en uh, de eerbied. Die je zit daar een vent naast me op het, uh, uh, uh, de, de, de andere kant, kant van het pad. Die steekt een grote sigaar op. In de kerk? In de kerk. Ik zeg, wat, heb jij geen respect? Zei, heb jij geen respect? Je gaat hier zitten dampen in die kerk. Wat denk je wat hij doet? Nou. Slaat zo mijn buurtje uit mijn handen. <lacht> Het was de Jopenkerk. But you come and I said you were baby You're But just wait and see. You come running back. I won't have to worry no more. You come running back. The rest of my life with you, baby. You come. Ja, het is niet te, is niet te geloven. Ja, iedereen die denkt van, nou, wat, een, wat, een, wat een, uh, een geanimeerde gesprekken zijn het er allemaal, maar... Uh, ze moest eens weten. Ze moest eens weten, ja, dat is werkelijk, dat is, dat is, dat is niet te geloven. Maar we gaan de herfst erin. Uh, we gaan de herfst erin, ja, ja, ja dat ja, Dat betekent dat we ook weer op zoek kunnen gaan. Volgens Gerrie, uh, Wim, hoor ik zojuist uh, even buiten de uitzending, dat ja. jij heel druk met je platen bezig was. Ja. Uh, zegt geen wie ja, er zijn al passtoelen. Ja van die kleintjes, die witte, weet je wel. En het zijn geen, nee lieve geen... ja, dat zijn champignons. Wel nee, nee. een bedoeling. je? Ja de moeilijk. In de <lacht> nee, nee, in de natuur. Oh. Ja ja. Je kunt al op zoek naar stinkzwammen. Stinkzwammen danken hun naam aan de penetrante uh, stinken. Aaslucht een beetje, naaslucht. Een, wat? een aaslucht. Aas. dus Een aaslucht. Oh, dan trekken ze ook uh, insecten aan. Ja, ja. nou dat, die lucht verspreiden ze. En de, vooral, vooral de grote van die stinkt echt een uur in de wind. Ja. Ook als er geen wind staat. Dan stinkt die ook. Uh, het is een van de weinige paddenstoelen die je met behulp uh, van je neus kan zoeken. Dus, en dan nou, heb jij nogal een bijzondere neus, Ja. Dus ik neem jou volgende mee op excursie. Ja, ik heb, uh, ik heb de neus die heb ik laten maken door Chipetto. Uh, en Chipetto, je weet natuurlijk wel, dat is de vader van Pinocchio. Nou, dat weet je. Dat ja. weet je wel. Sorry, sorry. Maar wij zien aan Willem ook altijd, Gerry, dat hij ja. liegt. Hè? Dan begint het, die neus ineens. Ja, we zien het. Ja. Gaat, krullen. gaat ja. krullen. Ja, bij jou is wel het jelle gezicht op. Dat is wel <lacht> erg. <ernst. lacht> wat er, wat er, Maar wel. ik heb het idee, ik heb er niks te doen hoor, beste luisteraar, maar ik heb het idee dat, dat uh, er wordt weer flink over mij gesproken vandaag. Maar dus. je bent erbij toch? Ja nee, ja, maar dan mag niet. Ja, want ik heb de koptelefoon, dus ik hoorde het allemaal niet. Gebaseerd op het idee dat er over mij gesproken wordt. Nou, we roddelen niet hoor. Everybody Everybody is talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind.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 Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Wat nou, uh, eventjes uh, genoeg muziek, want uh, ik was zojuist door de... Door de... Door, de gebeurt de, er? Ja, maar komt Nee, dat is mijn schuld niet. Dat komt door de ventilator. Hé, hey, maar dat is ook, dat is ook de dat zoom, is een... hè? Ja! Dit dat... is hem. Dit is die zoom. Dat is de ventilator. Dat is de zoom, joh. ja. Nou, nah, het is werkelijk The answer, my friend. Ja, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. La la la. Zo, beste luisteraar. Nou, welk bij de allerlaatste uitzending? GERRY. <lacht> Vertel ja. um, het eens. Heb je nou, plus, nou, wat leuk is dat Joop Jansen, die gaat weer gaat die doseren. Zeg Wie? Maar. Joop Jansen. Joop Jansen ja? is bij Pluspunt al jarenlang, doet hij cursussen om bloemstukken te maken en zo. Maar Joop Jansen had op de Zandvoortse Laan in Heemstede jarenlang een bloemwinkel. Dat moet jij weten, Charles. Moet ik dat weten? Ja, dat moet jij weten. Maar hoe doseer je nou bloemen dan? Hoe, wat gooi je erin dan? Doseert? Nee, dus, hij doseert. Oh, doseert. Hij geeft les. Nee. Zeg maar. Nee, ik zeg het niet. Nee, nee, nee, Joop Jansen, nee. waar nu Red Oortje is... Dat is dat restaurant, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus tegenover het, het, het Heemsteedse... Station. Station. Ja. Daar heeft hij een bloemenwinkel gehad. Hij hey, is dat. Nou weet ik en wat je is En dat ja. is Joop. hij, hij Hele kleurrijke man is dat. En hij heeft altijd hele kleurrijke ja. jasjes. Ja, dat, in dat zeg gaan. ik net toch? Ja dat, ja, dat is Joop. Niemand luistert nou. Everybody's talking about him, maar niemand luistert. Ja. Nou goed. Nou, en dat doet hij dus al jaren bij Plus. Maar hij begint dus nu weer. Ja. Uh, en dat doet hij dus... Uh, dan maakt hij dus een bloemstuk. En dan kun je dus allemaal leren. Het is heel erg leuk. Het is heel populair. En je moet je dus snel aanmelden. Want hij, uh, iedereen wil dat uh, bij hem dat doen. Hij doet dat heel erg leuk. Ja. Uh, wanneer is dat? En dat is... Uh, even kijken hoor. Dat is vrijdag 13 september. Dus dat is volgende week vrijdag. Ja. Van 2 tot half vier in de blauwe tram. Ja. En dat kost 9 euro... Per? Per keer. Oh, dat per bos. Per keer. En dan is dat. Uh, nou, dan krijg je koffie en thee. En je krijgt wat lekkers en zo. Goedemorgen. En uh, dan kun je je opgeven bij de balie. Dat, dat is 030, 023, uh, 3040, 700. Dus dat is wat is Wat is het nummer? 3040, 700. Ik, ik, ik zal dat schrijven op mijn winkelformuliertje. Bingo. Bingo. <laughs> maar goed, uh, ja. oké, okay, dat is de blo dat is dus, uh, bloemschikken. Bloemschikken, van Joop. Maar wat zijn die dingen daar niet bang van? Vraag ik me wel eens af. Wie? Die bloemen? Nee. Bloemschikken? Nee. Schik! Nee. Nee? Oh, nee? Die zijn het gewend. Die ja, zijn gewend. het gewend. Ja, tuurlijk. Ja. ja. Dus... dus uh, ja. Neem maar plaats, hoor. Uh, er staan ja. stoelen. Ja, tuurlijk. Nou, ja, ga maar hier zitten, want ik ga dan. Nee, dat ken ik, want je bent er met Pluspen bezig. Oh, ja. Dus je hebt een microfoon nee, maar nodig. Nee, niet kwalijk. Ja, de regie is streng, hè? Nee, maar niet kwalijk. <laughs> <Ja. laughs> Goed, had je verder nog wat, Gerry? Uh, even kijken. Uh, nou, je kan altijd. Uh, even kijken. Uh, een buurtbakje in de Lorentstraat. En dat is dat je dus gewoon daar lekker op de koffie kan. Dat is dus niet bij Pluspunt, maar dat is een initiatief van de buurt, ja. zeg maar. Ja. En uh, dat is op maandag, aanstaande maandag, de 9e van 4 tot 5. En waar is ook weer nee, de Lorenzstraat? De Lorenzstraat, 301 de bij, uh, de tot 387. Ja, is dat bij de pluspunt? De Lorenzstraat, tegenover, ja. Ja, ja. tegenover, ja. Okay. 301 tot 387. Dus dat is een initiatief van de, van de, van de buren zelf. Ja, dus oké. Okay. Dat is ook een pluspunt. Dat is wel leuk, ja. hè? Dat is ja. een pluspunt, ja. ja. Had je verder nog iets? Nou ja, verder de gewone geëikte dingen op de. Maar dat gaat straks ook wel, hoor. Dat maakt niet uit. Ja, dus dat zijn, zijn de eerste twee uh, activiteiten van pluspunt. Zo, en er komen er nog veel meer. Heb en jij, we zijn net begonnen. Heb jij nog muziek in huis? Heb je gezet, of? of nog muziek in huis? Heb ja. Je, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zal ik even moeten kijken. Maar uh, nou ja, goed. Vooruit. Oké, okay, dan gaan we straks. Kom maar jongens! Nights in white satin, Never reaching the end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 Studio vol wit satijn ook. Wit satijnen ladies. Twee, twee lit, wit satijnen dames. Er zit er een op de mobieltje te kijken. Ja, ja. Nou. Radiozaken. <laughs> uh, Vera Bruggekamp. Bruggeman? Dirk Bruggeman, nee. Geef niet. Zeg ik nou weer, Willem. Dus de Alzheimer, de Alzheimer Geef je light. mij naar de schuld? Dat is Alzheimer light. Hè. Maar goed, uh, Vera Bruggeman uh, te gast hier in de studio. En die heeft alles te maken met het vlucht. Festival in Zeker. Heemstede. Ja. En Dolly Tempirik. En Dolly, uh, die kent het natuurlijk allemaal. Die is wereldberucht bij Radio Zandvoort, toch? Ja, wereldberoemd is Zandvoort, ja. Hé <laughs> ja. Hey Dolly, maar want jij hebt natuurlijk de. De, de promo gedaan in Heemstede met je dochter ook en zo. En, en, uh... en met Arnold Jan Schier. Ja, dat is ja, mijn, uh... op bezoek van uh, Vera. Uh, die wilde graag dat er een, een opstootje zou komen ter promotie van het uh, Flirt Kunst Festival. Ja. En uh, dat mocht uh, gekker dan gek. En dat, ja. dat is denk ik gelukt. Ja. Zeker, dat is heel erg gelukt uh, trouwens. Het was niet helemaal mijn idee, het was het... Eigenlijk het idee van Arnold. Die, Om een uh, opstootje te maken. Ja, oh, okay. die eigenlijk als PR-stunt voor ons festival um, hebben wij gebrainstormd. Nou, ik, ik heb Arnold op een hele rare manier benaderd hoor. Dat, dat kan ik je later nog wel vertellen. Maar goed, zijn idee was dat uh, in plaats van een advertentie... moet je zorgen dat er een opstootje komt. Dan krijg je veel meer en veel leukere PR... Nou, daar had ik wel oren naar, natuurlijk. En, dat en je is... krijgt zelfs politie op je dak. Ja, we hebben zelfs de politie op ons dak gehad. Heeft is dus het niet gewend dat er vierspuggers en openbaar ruzie wordt gemaakt. En verwarde mensen. En verwarde mensen rondlopen. Het was echt hilarisch. Ja. Ja, ja, ja. Vera, um, uh... De organisatie van het hele gebeuren. Doe jij dat in je eentje? Of heb je daar een aantal mensen voor die er om je heen alles... Nou, ik, uh, het meeste heb ik zelf gedaan. Maar ik heb ontzettend veel hulp gehad. Uh, onder andere van uh, mijn collega's om me heen. Uh, waaronder Monique van Let's Be Volley. En um, Arnold heeft enorm geholpen. En Dolly natuurlijk. En, en Connie. Dus de mensen van Ateliers 49. Dat is het gebouw uh, waar de kunstenaars zitten. Ja. Of de, de kunstenaar zit in het Hildebrand en het, ons collectief heet Kunstenaars 49. En, um... Uh, zo is het begonnen. Maar het, het komt erop neer dat ik eigenlijk de kar trek. En het is een gebouw aan de voorweg in ja. en het is, Ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, ik ben wel eens op de voorweg geweest. Maar ik kan me niet herinneren dat het gebouw zeg, uh, daar stond. Is het, uh, als het om de oppervlakte gaat. Is het moet er een mega groot gebouw zijn. Ja, het is, een, het is een oude school. Het is mijn oh. oude lagere school. Het was oh. vroeger de Nicolas Beetschool. Daar heb ik als kind op gezeten. Want ja. ik kom naar oh. Heemstede. Ja. En uh, er zitten nu dus zes kunstenaars. En aan de andere kant zit de dansschool van Bianca Hesselbank. En, uh, en, en de bokschool van uh, haar ex-man. Uh, dus we delen het gebouw eigenlijk. Ja. En rondom het gebouw heb je gewoon, ja, zoals je vroeger, speelplaatsen rondom de school had. Ik, ik weet niet precies het exacte vierkante aantal meters trouwens. Nee, maar het is ruimte dus voor zo'n festival. Ja. Dat is wel heel leuk. Fantastisch. Ja. Ja, en hoe is het met parkeren daar in de buurt? <tus> nou, je kan op het Seinterrein parkeren. Daar, daar is, uh, aan de andere kant heb je een uh, epileptisch centrum. En daar kan je uh, daar is parkeergelegenheid. En er is op zondag vrij parkeren aan de Valkenburgerweg. Dus dan mag je eigenlijk op de glip overal je auto neerzetten. Maar we oh. hopen natuurlijk dat oh. mensen ook gewoon op de fiets komen. Hè, en lopend uit de buurt. Oké. Okay. Hey, en uh, uh, hoe, hoe is het idee ontstaan überhaupt om dat te gaan uh, organiseren? Nou... Ik heb 15 jaar geleden heb ik samen met Hans de Bruin, dat is een, was een collega van mij, wij, uh, zijn wij bezig geweest met een expositie om op te zetten om, op een, in leegstaande gebouwen. En um, toen kon ik beschikken over de oude busremise in Haarlem. Dat Lijsverwaard? Ja. Ja, ja. En uh, daar, daar is eigenlijk de eerste flirt ontstaan. De naam was, uh, uh, ja, was gewoon flirten is, is zeg maar... Ja, een ja, beetje, ik, beetje. Je lacht maar, maar dus ik ken het. Ja, op, op een hele ondeugende manier mensen ja. eigenlijk aanspreken. Ja. Eigenlijk op, op, op wat, ja. wat, wat, wat iets meer dan saai, zeg maar. Ja, gewoon ja. gezellig en ondeugend en leuk. Ja. Dan heb ik het niet over datingsites of over allemaal andere rare dingen. Maar gewoon, je kan ook flirten met kinderen. Je kan flirten met beesten. Je kan flirten met mensen. Met, met, je kan nou ja, flirten met bomen, dat doe ik dan weer niet, maar... Nou, dat zou kunnen. Met kunst. Ja, met, met kunst, En nu is het eigenlijk het idee: ja. we flirten met kunst en met de kunstenaars en de kunstenaars met de mensen. Dus het is eigenlijk een soort interactie, uh, interactief uh, gebeuren. En dat is toen in de remise gebeurd en dat was een groot succes. Er kwam echt de hele onderwereld uit Haarlem qua kunstenaars. Hè? Niet... <lacht> dat zeg oh, ik nou weer vooruit. <lacht> maar die kwam daar boven drijven en, en die hebben daar een feestje van gemaakt. Ja. Het jaar erop zouden we het weer organiseren. Maar toen overleed mijn goede vriend... met wie ik het samen had georganiseerd. Toen is het een tijdje echt niks geworden. En toen kwam ik in Heemstede... in dit atelier via de gemeente. En um, die hadden gevraagd eigenlijk... toen ik daar kwam... we willen wat meer actie. We willen wat meer betrokkenheid van burgers. En zo is het idee ontstaan... om FLIRT rondom onze ateliers neer te zetten. Dus dit is FLIRT nummer twee. Nou ken ik FLIRT met een I. Ja, en het is een u geworden. Ja, dat, is dat uit beleefdheid. Ja, ook. Nee, nou ja, omdat het, het is natuurlijk een andere flirt dan dat, dat wij zoals we flirt. Je spreekt het uit trouwens als flirt. flirten. Mm -hmm. flir, maar flirt heeft de u van kunst in zich. Dus het heeft echt te maken met dat het een, een cultureel, ook met een u, uh, spektakel gaat worden. Waarin oh, mensen op, um, nou, eigenlijk op creatieve manier um, ook. Uh, ...kennis maken met de kunsten. Um, er zijn gewoon ook heel veel mensen... ...die denken dat kunst... ...of uh, theater of cultuur... ...dat dat een bijzaak is. Maar het, het is een hoofdzaak. Het is heel belangrijk ja. kunst. Hè? Uh, en er wordt helaas... ...op beknibbeld hè, door de politiek. Hè? Ja, ja, dus we moeten veel harder aan de bak. Ja, zeker weten. Dus, uh, maar ja, dat, dat, dat kan je, daar kan je over mekkeren. Daar kan je ook je schouders onder zetten en het gewoon gaan doen. Nou. En Arnold en ik... En, ...en ik denk Dolly ook. Wij voelen echt een energie... Die uh, aan, het, uh, aan het opkomen is, een energie van, van, van onze, ja, ons soort mensen. Oké, okay. nou we hebben we hier een kunstenaar in de studio die uh, heeft er een, een kunstje van gemaakt om de uitstekende muziek bij elkaar te rapen. En uh, daar gaan we even naar luisteren en dan gaan we zo weer verder. Heel fijn. <laughs>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 Save my love through loneliness Save my love for sorrow I've given you my onlyness Come and give me your tomorrow If I work my hands in the wood Would you still love me? Answer me, baby, yes I would I'll put you above me if i were a miller at a mill wheel grinding would you miss your color box your soft shoes shining If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my Ja, als ik toch eens een timmerman was, dan kwam ik bij je klussen. <laughs> Vera, ja. uh, voor de mensen is het heel belangrijk natuurlijk om te weten: van ja, uh, ze willen er massaal naartoe waarschijnlijk, want daar gaat van alles gebeuren. Zeker. Hele spannende dingen. Ja. En waar moeten ze dan precies heen? Um, het exacte adres is voorweg 49 in Heemstede. Het is het oude centrum van Heemstede. Um, bij de Willemina kerk En dan duik je de voorweg in. En dan heb je op een gegeven moment aan de linkerkant de echte voorwegschool. Die is ook al heel oud. En een stukje verderop aan de rechterkant heb je de ni oude nicolas En daar zitten we. Maar je hoort het vanzelf. Want er is muziek. En er, is, uh, er zijn kraampjes met keramiek. Ja. Nou muziek. Als je, dat, uh, als je muziek noemt. Dan ben ik onmiddellijk nieuwsgierig van wie gaan daar muziceren? Nou, we hebben aan het einde van de middag hebben we Yvonne Weijers met haar Let and Jazz Band. We hebben om 11 uur hebben we um, Erik Kolen met zijn amtsing genoten. Ja, die, hebben die de ken ik Ja, daar speel ik wel eens mee. Echt waar? Ja, op Kajoen. Nee. Ja, ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, je kan aanhaken. Ik heb afgelopen weekend uh, nog contact met de mannen gehad, want die waren in het kantoortje in, ja. Uh, in Haarlem. Ja. Dat leuke café. Waar de Zandvoerse David Molenburg ook heeft gezongen. Nee. Voor de eigenaren van het kantoortje. Oh, wat grappig. En waar het ambtenziengenootschap hem heeft begeleid. Wauw. Ja. Nou ja, die komen dus ja. optreden vlak na de opening. Ja. En um, er staat op de uitnodiging: staat, uh, wat mag ik nu verklappen, dat, de, dat er een mystery guest het festival komt openen. Ja, en ja, de Mystery Guest, het is een hele beroemde heemstedenaar. Als er ook om je hoofd is verdwenen. Ja, ja. Mijn en, testament. Ja, en de avond? M ja, de avond vooral. De avond, oh, ja? oh Sjul de kort. Ja. ja. Sjul de, de kort. ja. Ja, ja, je raadt het wel. Het woord Boudewijn de Groot gaat kijk, ons kijk. festival En dan nou hopen we natuurlijk allemaal dat hij gaat zingen, maar dat doet hij zelf, hè. Nee, hij heeft niet toegezegd dat hij gaat zingen. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Hoe Genever. een koen een haas vangt. Je never kent het nee. Boudewijn en Groot gaat het open om 11 uur s ochtends. Ja. Ja. Ja. Dus de mensen moeten vooral ook op tijd komen. Ja. ja. ja. Nou, parkeergelegenheid. Ja, parkeergelegenheid. Uh, um, dat kan je gewoon aan de uh, Valkenburgerlaan doen. Dat is Op zondag is dat vrij parkeren. Dat is in verband met alle... Sportevenement hebben ze dat uh, gezegd in Heemstede. Um, er is ook parkeergelegenheid op het zijnterrein. Dat, dat ligt erachter. Dan moet je van een stukje lopen, want nee, dat is nee, achter de is het toch? Nee, nee, nee, dat is het oude zijnterrein Of de nieuwe zijnterrein. Het ja. oude zijnterrein is uh, de ingang bij de achterweg. Oh, daar. Dus okay, als, je, ja. als je op je Google achterweg ingoogelt, dan kan je op het seinterrein, daar, is daar ruimte. Dan sta je achter de voorweg, of ja. niet? En Vera staat daar, die geeft een seintje. Ik geef he? een ja. seintje, ja. Geeft... ja. ja. <laughs> ja. <laughs> ik zou <zal> wel zijn <laughs> jou. Ja. Ja. Uh, Dolly, jij hebt meegedaan met, met die promo? Ja. Uh, hoe was dat? Hoe was dat? Want, want, uh, ja, ik, ik, ik stond daarbij en ik dacht echt dat er iemand mok van maken. Hè? Ja. Nou, dat schoppen. Ja, dat was ook de bedoeling. Dat, dat mensen niet in de gaten zouden hebben dat het gespeeld was. Want uh, Lea die stond daar natuurlijk heel serieus een, een prachtige ballade te zingen van Adele. Ja. En ja, dan komt er zo'n halve garen die daar uh, een beetje blikjes loopt op te rapen en... en die, die, die zich afvroeg uh, waar, waar dit allemaal voor is. Dat gejengel en dat gedoe. En dan maak je druk om de werkelijke dingen... Nou ja, en toen ging die los. hè? Ja, ja. Hij pakte die microfoon ja. van uh, Lea ja. af en uh, begon... Uh, begon te schreeuwen over hoe het in de wereld zou moeten zijn en, en waar mensen zich allemaal druk om maken terwijl er van alles de hele wereld in brand staat en dan staan we allemaal naar dat geëngel van zo'n kind te luisteren ja. en, nou zo, zo ging die helemaal los en ja ik speelde dan zijn vrouw die aan het winkelen was en ik kwam dan aanlopen en ja toen zag ik dat het helemaal mis met hem was ja, ja. en toen moest ik hem weer tot reden zien te brengen wat natuurlijk een hele moeilijke zaak was want inmiddels was, ja. die, was die doorgeslagen al. En maar het werd zo goed gespeeld dat omstanders werkelijk ik dacht dat ik iemand uh, amok kwam maken en die ja, hebben de politie het... gebeld. Ja. Ja, want het ging echt hard tegen hard op een gegeven moment. Maar dat hadden we ook van tevoren met elkaar afgesproken. Want het kan niet hard genoeg zijn. Ik heb ook gezegd, je mag me ook weggooien als het uh, zo opkomt in, uh, weet je wel, aan mevrouw. Ja, doorsnijden, toch? Ja. Ja. Oh ja, dat hadden we er ook nog in zitten. Ja. We zouden eigenlijk, uh, maar dat hebben we eruit gelaten. Want dat was echt te chockerend. Uh, hij had ook een uh, speciaal grote sabel, en die zou die op mijn arm zetten. En dat ging dan door mijn arm heen. Tenminste, zo lijkt het dan. Het ja, is natuurlijk... ja. uh, Arnold Janscheer is illusionist, dus die barst van die dingen. En ik, ik heb hem dus ook in de boeien geslagen en, en Lea gevraagd om uh, te bellen naar, naar zijn begeleider van het, uh, van het gekkenhuis, zeg maar. Uh, dat, die, uh, dat, die, dat ze hem weer op moesten komen halen omdat ja. hij doordraaide. Ja, nee. en, uh, maar ja, zoals mensen zagen, ik had hem in de boeien. Hij draait zich om en hij is er weer uit, weet ja, je wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, het zijn allemaal... allemaal uh... Ik vind het ook wel boeiend, als we het over boeien hebben. Ja. Uh, hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Ja. Vertel. Ja, via Arnold. Via Arnold. Ja, want uh, Vera had Arnold Jan uh, be, uh, benaderd uh, om, om iets te bedenken, ter promotie. En toen heeft Arnold gezegd, ja, dat wil ik wel doen, maar dan wil ik wel dat Dolly meedoet. Okay. Hij, wilde, hij wilde twee goede actrices. En dat waren Dolly en Lea. Daar, daar kon hij goed mee samenwerken. Ja, ja, nou, kijk. dat klopt. Dus ja. Arnold is een beetje een, een vrouwendief. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. ja. Maar, hij heeft ook wel smaak, toch? Maar, ja, dank je. maar ik heb een collega, die is weer muziekdief. Willem, heb je nog een stukje muziek voor ons? Ik nou, ik weet het niet. Zal ik eens kijken? Ja, doe het eens even. <laughs>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 Ja, ik denk, nou, ik hem uh, maar eventjes uit, want hebben we hebben nog vijf minuten in geval ja. voor het nieuws. Maar we zijn allemaal happy together. En daar heeft Willem even voor een, een ondersteuning gezorgd. Een muzikale ondersteuning. Met, wel langzaamaan, met schildpadden. Turtles. <lacht> nee, die leven heel lang. Ja, toch? die leven. eigenlijk gelukkig. Omdat ze zo langzaam zijn. Uh, Vera, aan jou uh, de, de eer om nog even uh, mensen op te roepen. Uh, nou, nou uh, nog even extra dat Flirtfestival nou aan ja, te kondigen. ja, het Flirt, dankjewel. Het Flirtfestival staat natuurlijk voor interactie. En uh, we leven natuurlijk in een tijd waarin mensen moeilijk hun huis uit te krijgen zijn. En uh, dat hebben we al eerder gemerkt met evenementen die we rondom onze ateliers hebben ge, uh, georganiseerd. Er kwam weinig op af. En uh, de zorg, dat zie ik ook aan mijn kleinkinderen... Die uh, is dat de mensen elkaar niet meer echt in het echt vaak ontmoeten. Doe, wat we vroeger natuurlijk veel meer hadden... dat je op de markt, uh, dat je kinderen gingen buiten spelen... dat je met elkaar in contact had... dat je gewoon leuke gesprekken met elkaar hebt. En niet via uh, social media en Instagram, maar gewoon in het echt. En ook lachen met elkaar en lol hebben. En we, we zitten natuurlijk best wel in een sombere tijd... met veel ellende om ons heen. En dat zie je ook allemaal. Via alle, alle kanalen krijg je dat dagelijks uh, je portie binnen, zeg maar... En ons idee met Flirt was eigenlijk van... jongens, laten we nou gewoon weer gezellig met elkaar zijn. Lachen. Met een glaasje wijn en een kopje koffie. Of andersom. Um, theater. Ja, er, is, er is van alles te doen. Ja, er is, ja. Er is heel veel. Ja. En, um, en ook de kunst is, is er vol aanwezig. En de theater en de muziek. En de tarot is er ook. Nou, Volgens mij met het weer gaat het ook goed komen. Ik hoop het. Ja. Ja. Nog eventjes uh, snel uh, de locatie... Voorweg 49 in Heemstede. In Heemstede, ja. parkeergelegenheid volop. De Valkenburg-Laan, Daar mag je vrij parkeren. Ja. Wipplein ook en zo? Um, ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Ja. Ben ik nog wat vergeten? Uh, vast wel, ik ook, maar ik weet het niet. <laughs> zondag 8 december. <laughs> Ach, 8 december. 8 september. Zondag oh, 8 september. Zon, dat was een goede, zondag 8 het september. Het, heel belangrijk. Ik Dank je wel. <laughs> Dan staan ze allemaal zaterdag op de stoep. Dat is zo jammer. Nee, nee, nee. Zaterdag is in uh, Zandvoort een festival. En uh, dan gaan we zondag gezellig meteen door. Uh, naar Heenstede. Om 11 uh, uur. festivalen. Zondag 11 uur. En Boudewijn en Groot komt het openen. Ja. Ja. En het wordt een feestje. Een groot en, feestje. En, en, ah. en zo, uh, of, geen ook voor kinderen van alles te doen. Hè? Ja, voor kinderen ook heel Juist. veel te doen. En om half vier. Yvonne Weijers. Kijk, met mobieltjes thuis laten. We moeten met elkaar praten niet met de mobiliteit. Zo is het. Zo, is, zo het. is het. Dank je voor jullie komst. Dank je wel. En veel succes. Dank je wel. <laughs> oh, breaking up is zo so very hard te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 Cause breaking up Is so Very hard to do And if the way I hold you Can't compare to his grace, No words consolation